Drie uur. Het NOS journaal. Lizola Thomasen. De voormalige rechters Kalpfleis en Westenberg zijn door de rechtbank van Utrecht vrijgesproken van mijn-eet. Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Vrijspraak dus op alle punten. Simpelweg omdat de rechtbank zegt. We kunnen het niet wettig en overtuigend bewijzen voor de mijnede die kalpflasje Westenberg te lasten zijn gelegd, is steeds maar één getuige. En één getuige is geen getuige. Er is geen extra steunbewijs te vinden en dus moeten we ze wel vrijspreken. Westenberg was verder nog te lasten gelegd dat hij zou hebben gebeld met partijen in de chipsholzaak. En ook daarvan zegt de rechtbank, we kunnen dat niet wettig en overtuigend bewijzen. En dus vrijspraak. Al is verslaggever Jeroen de Jager. De twee hadden tijdens getuigenverhoren over de Chipsholzaak... onder Ede ontkend dat ze bevriend waren. Volgens het OM was dat dus mijn eet. De Chipsholzaak draaide om onroerend goed op Schiphol. Ondernemer Jan Poot beweerde dat Kalpfleisch bevriend was met de tegenpartij... en regelde dat een proces bij de rechtbank behandeld werd door Westenberg. De zaak werd vervolgens verloren door Poot. Minister Blok is bereid te kijken naar woningcorporaties die in de problemen komen door de maatregelen van het kabinet. Het kabinet wil corporaties een heffing opleggen die tot bijna 2 miljard kan oplopen in 2017. De minister voor Wonen ontkent dat het kabinet de woningcorporaties leeg plukt, maar erkent dat in incidentele gevallen corporaties het moeilijk krijgen. Toezichthouder het Centraal Fonds Volkshuisvesting denkt dat 41 woningcorporaties failliet gaan als het kabinet de plannen doorzet. Blok begrijpt die zorgen. Als onderdeel van een heel pakket maatregelen dat we in het regeerakkoord nemen, vragen we ook een, een bijdrage van de corporatiesector. En dat doet natuurlijk pijn als je, als je daar werkt. Er liggen drie rapporten over de gevolgen van de heffing, onder meer van het Centraal Planbureau. Het ministerie gaat de komende maanden die rapporten bestuderen. Het kabinet wil tempo maken bij het uitvoeren van het regeerakkoord, heeft vicepremier Ascher gezegd na de ministerraad. Dat betekent dat we alle voorstellen die een bezuiniging van 50 miljoen euro of meer eh, moeten opleveren in het eerste jaar na ons aantreden aan de Kamer willen voorleggen. En om dat mogelijk te maken moeten we enorm ons best doen. Volgende week presenteert het kabinet een lijst met wetsvoorstellen... van het vorige kabinet die worden ingetrokken. Ascher is nog geen drie weken vicepremier en nu moest hij het kabinet al voorzitten. Premier Rutte is in Brussel voor de Europese top... over de begroting voor de komende jaren. In het Markermeer is een illegaal visnet van 1300 meter gevonden. Het net werd gebruikt om te vissen op snoekbaars. Het is niet duidelijk wie het heeft geplaatst. Het net werd gevonden door inspecteurs van de provincie Flevoland... en de Voedsel- en Warenautoriteit... Om de visstand in het Markermeer en het IJsselmeer te beschermen... is een beperkt aantal visvergunningen afgegeven. Netten van vissers met een vergunning hebben merktekens... maar die zaten niet op dit illegale net. Het weer bewolkt en in een groot deel van het land valt regen. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het is 7 tot 10 graden. Morgen bewolkt, smiddags regen. Het wordt dan een graad of 8. ANEB, ah, verkeersinformatie. Vooral in het midden van het land staan een aantal files... met name rond Utrecht. Op de A1, Amsterdam richting Amersfoort, daar loopt het vast tussen Eemnes en knooppunt Hoevelaken... over 6 kilometer. Op de A2, vanuit Amsterdam, file bij Oude Kerk aan al de Amstel, 2 kilometer. Er zijn daar opruimwerkzaamheden na een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht. Het loopt daar ook vast op de A10 Zuid. De A5, hoofddorp richting Haarlem, voorknopend Raasdorp, 2 kilometer. Voor een spoedreparatie is de rechte rijstrook dicht.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 Avro. Vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag en welkom hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Moet de overheid al haar papieren post maar afschaffen. Informatie gewoon digitaal via internet verstrekken. Tineke Netenbos van het Platform voor Informatiesamenleving gaat erover debatteren met Eugène Loos. Bijzonder hoogleraar, oude en nieuwe media. Justus van Oel komt langs om zijn column te lezen. Dit keer over Gaza. U kunt reageren. Hashtag AvroVML. Of ons bekijken op de website vrijdagmiddaglive.avro.nl. Maar wij gaan eerst naar Jeroen de Jager, want uh, twee oud-rechters... Pieter Kalfvlaas en Hans Westenberg zijn vrijgesproken... zojuist voor het liegen onder Ede in de zogenoemde Schepselzaak. Jeroen de Jager was erbij. Jeroen, waren de rechters er ook bij? Uh, nou, opmerkelijk genoeg uh, niet. Niet alle twee althans. Pieter Kalfleisch, die was er wel met zijn advocaat. Maar uh, Hans Westenberg, toch degene bij wie uh, deze zaak begonnen is... die, uh, die was er niet. Uh, geen uh, reden van afmelding. Dus we weten ook niet waarom die er niet was... Uh, maar hij had erbij kunnen zijn, want het was ook vrijspraak voor hem op alle drie de aangokken. Waarom zijn ze vrijgesproken? Hm. Nou, het is eigenlijk heel simpel dat deze rechtbank... Een rechtbank moet nu eenmaal wettig en overtuigend bewijs hebben om iemand te kunnen veroordelen. Uh, uh, op, op zowel uh, Kalpfleis en Westenberg stond, stonden twee mijn -ede. Um, ...waar eigenlijk maar één getuige was. En één getuige is geen getuige. Er was geen extra steunbewijs, vond de rechtbank. En dus moesten ze ze wel vrijspreken. Vrij en dan had Wessenberg nog een derde mijn eten aan zijn broek hangen. Dat was het uh, bellen met partijen in de chipsolzaak. Dat mag niet als je rechter bent, dan mag je niet met de advocaten gaan bellen. En daar, ook daarvan zegt de rechtbank... ...we hebben na al die jaren, want het speelt allemaal in de jaren negentig... ...kunnen wij uh, geen wettig en overtuigend bewijs vinden. Ja, het ging hè, of ze inderdaad contact hebben gehad. of uh, uh, elkaar kenden onder andere. Ja, Dat kan precies. niet voldoende bewezen uh, worden met die getuigenverklaringen. Nee, precies. Uh, we, we hebben alleen de ex-vrouw van Pieter Kalfluis die zegt. Uh, Westenberg kwam heel regelmatig bij ons, ons eten. Terwijl Westenberg daar zelf over zei. Ik ben maar één keer bij Kalfluis wezen eten. Uh, en dan hebben we ook een ex-griffier van de rechtbank Den Haag die zegt. Kalfvlaas en Westenberg hebben met elkaar gepraat over de zaak en elkaar die zaak toegespeeld, zodat uh, er negatief gevonden zou worden tegen Chipshol. En ook daarvan zegt de rechtbank: ja, dat is maar één extra 4. Uh, meer hebben we niet, dus kunnen we geen, uh, niet komen tot een veroordeling. Jeroen de Jaag, dankjewel. Okay. We staan 50 jaar. De greatest rock and roll band in the world, de Rolling Stones. 50 jaar anarchie, feest en een pak hits om u tegen te zeggen. Ze gaan dit vieren met de nu pas 24 ste greatest hits-CD van hun repertoire. Plus slechts een vijftal optredens in Engeland en Amerika. Aan tafel twee fans van het allereerste uur: de hartsvriendinnen Beb Broekinga en Greetje uit te kleren. Welkom. Heel erg bedankt. Ja, goed. Uh, vroeger was alles in tweeën. Uh, Kreidler of Zundap, Puma of Adidas, Merklin of Fleisman. En natuurlijk de vet voor de Beatles, dus of de Rolling Stones. Ook aan tafel de heer Theo Deuntjes, bijna pathologisch Beatle-fan. Ja, dank u wel, ja. Juist, uh, Theo. Jij bent duidelijk van de Beatles. Ja, dat klopt. Ja, kijk, de Beatles die hebben met hun genialiteit eigenlijk mijn genitaliteit wakker gemaakt. Hè? Ik kocht van mijn zakgeld alle singeltjes... en dan de meisjes uitnodigen. Ja. En, nou ja, ik kon soms dagen achter elkaar niet meer lopen van, uh, van het plezier, zal ik maar zeggen. Oké, okay. dames, uh, uw reactie. Ja, wij komen uit Zutphen. En bij ons zaten in de jukebox voornamelijk de laatste hits van Mozart of Schubert. Hè? Dat, dat danst niet lekker tot een jongen een plaatje erin gesmokkeld had. Let's spend the night together. Ja, ja. Je hoort wel eens verhalen dat ze na een optreden van de Rolling Stones... de stoelen met dwijltjes te lijf moesten, maar die eerste avond met dat plaatje... Er, er gebeurde iets met mij. Hè? Ik had wel eens een plaatje van de Beatles gehoord... maar dat waren toch een beetje ideële schoonzoons. Ja. Daar werd ik niet meer dan klamvochtig van. Maar van de Stones? Ja, ik was gewoon nat. Ja, jij was gewoon nat. Ik was kletsnat. Ik ben de tent gewoon uitgedreven. Nou, ik maar. was toch nat dan jij, hoor. Ik ben behandeld voor dehydratatie. Nou, houd toch op. Dat bestond toen nog niet eens toen de tijd in Zutphen. Nou, hoe dan ook. Ook onze perceptie veranderde, hè? Een vijzel was niet alleen meer een vijzel. Een deegroller niet alleen meer een deegroller. Toen ik I can't get no satisfaction voor het eerst hoorde... dacht ik juist I can. Ja. Fantastisch. Zelfs in de overgang bracht een plaats van de Stones weer water in de woestijn. Als ik het zo even mag zeggen: Theo. Ja, ja, kijk, de Stones is voor mij gewoon Nick Jagger. En dat is toch een beetje een verkapte aanstelhomo... die nog steeds denkt dat hij hem is. Dames, dames, Nou, Mick kan gerust nog een jong ding van 65 aan de haak slaan, hoor. Ik val sowieso meer op Kies en Ron Wood, de stille krachten. En als ik mijn leesbril niet opzet, zie ik het verschil niet eens. Theo? Nou, die twee zien het zelf ook niet, hoor. Daarom spelen ze ook allebei gitaar, hè. Volgens de een denkt dat hij de ander is. Nee, de Stones is gewoon recht toe, recht aan pompen. Terwijl de Beatles, dat is... Dat is kunst, dus harmonie, melodie, klassieke verwijzingen... en nieuwe opnametechnieken. Ach, flikker, de man, de Stones, dat is verzet tegen het establishment. Verzet tegen het establishment? Verzet ja. tegen het establishment. Ze zijn het establishment. Nou. Als er één band is die het conservatisme vertegenwoordigt, dan zijn het wel de Stones. Je hm. zingt toch niet op je zeventigste nog satisfaction... met een opengescheurd T-shirt? Oh, heerlijk. Hoewel oh. dat wel een goed nummer is, moet ik toegeven. Hm. Maar kijk, de Beatles die hadden wel de intelligentie... om na zeven jaar uit elkaar te gaan... En nu we zijn er al twee dood. Kijk, zo bouw je een reputatie op. De enige keer dat ik van de Beatles... Hè, dat was met Get Back. Toen ja, ik. Ja, en, en back in the USSR. Oké, okay, oké, okay, en back in the USSR. En paperback writer. Ja, en, en, en misschien kan twee van Abby Rowe. Ja, die is fijn op een zondagmiddag. Ja. En daarna Sgt. Pepper. Ja, op een zondagmiddag draai ik dan liever uh, Excel en Main Street eigenlijk. Ik, god, ik wou dat ik die nog op LP had. Een, een ges, gesigneerd exemplaar? Dat heb ik voor je. U Heeft u een gesigneerd exemplaar? exemplaar? Nou Ja, ja zeker. Oh. Ik heb ooit backstage ja. een kus van Mick gehad. Ja. Of, nou ja, een kus. Hij heeft mijn hoofd in zijn rubbere mond genomen... en is me toen een kwartier vergeten. Maar wel vijf gesigneerde exemplaren. Door ik? Nee, een juffrouw van de koffie. Hele sympathieke dame. Ops, daar gaat mijn hup weer. Dan z'n geluid. Zijn er wel eens de vries, Pieter Bouwman en Marja Luif. Debat, iedere week in vrijdagmiddag live. Twee mensen krijgen de vloer, Katheder zetten we klaar. Mensen met verstand van zaken natuurlijk altijd daarachter. Vandaag gaat het over afschaffen van papieren overheidspost. Want het ECP, dat is het Platform voor Informatiesamenleving... vindt dat de overheid maar eens moet stoppen met het versturen van brieven. De communicatie en dienstverlening moet binnen afzienbare tijd volledig digitaal gebeuren. Want dat scheelt de overheid en dus de burger veel geld. Maar wil iedereen dat? Daarover gaan we het hebben met Tiendeke Neterenbos. Zij is verbonden aan dat ECP... U leidt daar het programma Digivaardig en Digiveilig. Ja. Welkom. En Eugene Loos, bijzonder hoogleraar oude en nieuwe media in een vergrijzende maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam. Ook welkom. Eh, wanneer, wanneer, meneer Loos, heeft u voor het laatst een brief verstuurd? Voor enige tijd geleden. Zo'n zo echte van papier en zo met de post. Nou, ik zou het niet meer weten wanneer dat was. Nee, mevrouw Netenbos? Nee, ik doe ook wel alles per mail. Het gaat ook snel en het kost ook niks. Echt waar? Ja. Alles per mail. Ook niet een leuk romantisch persoonlijk briefje nog met een... Nee, die heb ik thuis, dus dat is makkelijk. Die heeft u bewaard. U ja. gaat beide in debat over de stelling die we als volgt hebben geformuleerd. Alle overheidscommunicatie en dienstverlening moet alleen nog maar via internet verlopen. Om te beginnen krijgt u een halve minuut om even uw standpunt neer te zetten. Daarna mag u gerust in debat. Mevrouw Netelbos, u bent voor de stelling, dus een halve minuut om uit te leggen waarom. Ik ben voor de stelling, omdat het betekent dat het veel goedkoper kan. De hele overheidsdienstverlening kan met 2 miljard euro per jaar bespaard worden. Nou, in een tijd van bezuiniging is dat natuurlijk fantastisch. Daar kun je andere dingen mee doen. En daarnaast is het zo dat het ook heel veel papier scheelt. En dat het ook zo is dat in Nederland 95% van alle huishoudens hebben een computer thuis staan. Dus eh, Nederland is wat dat betreft een land dat het zo kan doen. Dat is ruim binnen de tijd, dus dan gaan we meteen door met meneer Loos... een halve minuut om uit te leggen waarom u tegen die volledige digitalisering bent. Ik ben daartegen om drie redenen. Ten eerste, het is onverantwoord dat de overheid haar burgers verplicht... te communiceren via een medium als het internet... terwijl dat ons nog lang niet altijd een veilige verbinding biedt. Ten tweede, er zijn groepen die geen gebruik kunnen maken van het internet. Onder andere meer dan een kwart van alle 65-plussers. En ten derde... Het is vanuit sociaal en praktisch oogpunt onwenselijk... om voor overheidscommunicatie alleen internet te gebruiken. Wie wil er nu leven in een maatschappij... waarin de overheid alleen nog maar via internet wordt communiceert? Keihard, en daar altijd die bel. Maar goed, dat is de halve minuut. Mevrouw Neterenbos, ja, het is 25% maar liefst van de 65-plussers... sluit u uit en het is niet veilig. Nou, in eerste plaats is het zo dat je natuurlijk goed moet beveiligen. En ons grote voorbeeldland is Denemarken. Daar wordt dat op dit moment ingevoerd. En wat de Denen kunnen, kunnen wij ook. En het veiligheidssysteem wat de Denen gebruiken is dat van de banken. Onder het motto, als, als de bewoners van een land het veilig genoeg vinden... om internet te bankieren via een systeem... dan kan dat ook voor brieven van de overheid... of het aanvragen van een paspoort of je inschrijven... Op een universiteit of een school. Dat, dat moet allemaal kunnen. En die 25% van de 65-plussers die we nou, uitsluiten? Nou ja, daar, daar moet je dus een oplossing voor bieden. En wij hebben op dit moment al programma's in de bibliotheken bijvoorbeeld voor ouderen om te leren internetten. En uh, ik vind de ouderen... Ik, ik val daar zelf ook onder. Hè. Ik mogen ook niet zo zielig doen over... De... ouder dan 65? Ja, over ouderen. Uh, want heel veel ouderen zijn ook actief op de computer. En, uh, en een brief lezen is ook niet altijd even gemakkelijk. En mensen vragen ook vaak, als je echt heel oud bent... steun van familie of buren. Als je een brief krijgt van help mij eens even om, om een administratie te doen. Uh, dus wat dat betreft, het bespaart zoveel geld en dan kun je ook voor ouderen die nou heel veel op hun kap krijgen... bij de AWBZ bijvoorbeeld, dan kan je dat geld daarvoor gebruiken. Want je kan je geld tenslotte maar één keer uit. Dat willen die ouderen toch ook wel, meneer Loos? Geld besparen. Heel veel ouderen die dat natuurlijk ook willen. Maar waar het hier om gaat, alsof we mensen gaan verplichten... niet alleen ouderen, maar de hele Nederlandse bevolking... er zijn nog meer groepen die misschien reden hebben... om dat niet te, te willen of te kunnen... Ja, want even voor de duidelijkheid, u zegt, dat wil u, hè? Zo'n verplichting, mevrouw Netelenbos. Ja, in principe zou je moeten communiceren via internet. En dat moet je natuurlijk goed beveiligen. Maar het is echt onzin om een duaal systeem te hebben. Enerzijds via internet en anderzijds via papier. Want dat is veel te duur. Anders werkt het niet als je het niet verplicht. En dan kijken mensen ook niet in een inbox. Want zo is het in Denemarken ook begonnen. Mensen hadden een digitale box, maar keken daar nooit in. Ja, daar wordt het binnenkort verplicht. En iedereen heeft DigiD en vergeet zijn code. Anders werkt het niet. Nou, dat is niet waar. Een aantal jaren geleden, een collega van mevrouw... Netel staatssecretaris Bijleveld-Schouten nog in 2008. De Nederlandse overheid zet er vol in op de meer kanaalsaanpak. Dat betekent dus dat je niet langs één kanaal je bevolking probeert te bereiken... en dat niet langs één kanaal de bevolking omgekeerd weer contact met de overheid heeft. Je zet meerdere kanalen in. Dat wil zeggen, je doet zowel een sturen als de mogelijkheid geven om via internet uh, exact, te Exact, maar nog veel meer zaken. Hè. We hebben het nu over brieven en internet, maar ook een balie waar iemand nog heen kan. Een face-to-face -face gesprek. Um, en die lijn trekt de overheid nu ook door. Prettig contact met de overheid is een nieuw programma... waar bijvoorbeeld wordt gekeken naar de informele aanpak bij klachten. Stel, u heeft contact met de overheid, dat is niet helemaal goed verlopen. Kunt u een klacht, indien voor het weet, zit dit in de juridische sfeer? Dan komen we weer bij van die rechters terecht... waar het vorige uur ook ten dele over ging. Dat we, moet je voorkomen. Dat moet je voorkomen. Ja. Dus wat er, wat er nu wordt geprobeerd, en dat is mijn punt... Uh, niet het een of het ander, nee, en-en. Prettig contact met de overheid, zegt dan. Op een gegeven moment is er een, een, dreigt een conflict. Is helder, mevrouw Netenbos. Nou ja, ik denk eerlijk gezegd uh, dat, dat uh, communiceren via papier... Dat, dat is eigenlijk van het verleden. En als je kijkt naar de digitalisering van de wereld, dat gaat enorm snel. En, maar uh, mensen vinden het fijn om persoonlijk contact te hebben. Nou ja, de vraag is hoe vaak kom je nou eigenlijk op het gemeentehuis... om persoonlijk contact te hebben, dat is helemaal niet zo vaak. En als het gaat om de belastingdienst, dat is nou een goed voorbeeld. Uh, als je besluit om je belastingen uh, in te vullen digitaal... dan doet de belastingdienst dat al voor jou. He, dus dat, dat is een enorme dienstverlening die je anders uh, niet krijgt. Moet je het zelf doen. Uh, dus dat betekent dat je enorm kan besparen. Want dat vind ik de trigger. He, waarom zou je geld uitgeven aan dingen die niet nodig zijn? Twee en het... miljard zegt u. En, ja, en Hoe tot komt slot, u trouwens die twee miljard? Nou, als je de Denen die hebben bijna uh, uh, uh, uh, 800 miljoen... op een bevolking van vijf miljoen inwoners. Nou, wij zijn drie keer zo de groot. Ja. Dus wij verdriedubbelen dat. Uh, en als je naar het UWV kijkt, UWV moest bezuinigen. En heeft toen gezegd, nou, dan gaan we onze dienstverlening digitaal doen. En 20% schatten wij in, dat gaat niet. Dus die mensen willen naar het loket. En dat gaat veel beter dan, dan 80%. In deze tijden van crisis, meneer Loos, een sterk argument, die 2 miljard? Nee, dat was mijn argument net. Ik kan juist geld besparen via prettig contact met de overheid. Als er dus op een goede manier contact is... Uh, door bijvoorbeeld ook de telefoon te gebruiken. Als u de, de website bekijkt van uh, prettig contact met de overheid... dan staat daar een prachtig grote telefooncentraal. En als een soort rode toeter, waar kennelijk mee uh, ook gecommuniceerd moet worden. Als klein grapje ertussendoor. Ik denk dat je daarmee geld kunt besparen. Dat het ook zo kan zijn dat mensen zeg maar, dan niet zo snel uh, bij de rechter komen. Want dan, dan worden zaken dat... beter behandeld, exact, minder onvrede. Dus, dat is maar één klein voorbeeld. En om nog een ander voorbeeld te noemen hoe het ook kan. Ik ben helemaal niet tegen het internet. Je moet dat met elkaar verbinden wat wij dan zeggen in de communicatie, offline en online met elkaar verbinden. Ja. AMBO, de, de seniorenbelangenbehartige eh, in Nederland... heeft bijvoorbeeld voor de, voor de Belastingdienst... ouderen die inderdaad nog wat moeite hebben eh, om dat digitaal te doen... helemaal niet kunnen. Prachtig voorbeeld. Daar is dus dan contact met, eh, met de leden van AMBO. Ja, dat van is een Ambo. geweldig voorbeeld, zo kan je elkaar dus helpen. Maar zo verbind je dan ook offline maar en online. Wat is mevrouw Netenbos? Dat is behoorlijk kostbaar, want dat betekent dat je dubbele voorzieningen in stand moet houden. En Nederland zal er echt aan moeten dat we keuzes maken. Want alles wat wordt voorgesteld, dat valt niet goed. Hè? Dus wat ook, als je kijkt naar het nieuwe kabinet, alles wat wordt voorgesteld om te bezuinigen, valt niet goed. Maar ze moeten en dit een knoop doorhakken. Is, en dit is nou eigenlijk een, een vrij simpele manier om te bezuinigen. En dan moet je voor ouderen en gehandicapten natuurlijk ook. Of non-liners, je hebt mensen die, die, die, die geen internet hebben. Dat kan, kan je allemaal willen regelen. Maar okay. het basisprincipe is: maak het gewoon efficiënt en modern. Ik vraag altijd tot mevrouw Nederlandbos, om te beginnen bij u... vindt u dat er helemaal niets of toch wel iets in de argumenten van meneer Loos zit? Ja, natuurlijk, maar, maar dat is zijn overgangsproblemen en daar moet je niet door laten remmen... maar je moet een oplossing zoeken voor die overgangsproblemen. En laten we nou niet achteraan kachelen eh, in Europa... want als je moderniseert je samenleving, heb je er ook heel veel profijt van. Meneer Loos, zit er iets of helemaal niets in de argumenten van mevrouw Nederlandbos? Ik ben het in zoveel met haar eens dat het natuurlijk het internet de toekomst heeft. Maar zoals ik al net zei, en ze kan het wel een overgangssituatie noemen... dat moet zorgvuldig gebeuren. Daar zijn allerlei Sorry. intermediaire organisaties, zoals AMBO... die trouwens veel wat vrijwilligers werkt, dus dat hoeft ook nog niks te kosten trouwens. En wat ik net heb aangegeven, prettig contact met de overheid. Een prachtig voorbeeld hoe je ook offline en online met elkaar kunt verbinden. En op die manier wellicht ook geld kunt besparen. En tenslotte, toch nog een afrondende opmerking... ook altijd oppassen met dat soort sommetjes van 2 miljard... Um, Kloppen, zijn die toch, uh, kloppen die ja. wel? Is Denemarken helemaal vergelijkbaar met Nederland? Mag je dat zomaar uh, optellen? Ik concludeer dat u allebei in ieder geval wel het iets is toch veel geld, hoor. ...in <laughs> elkaar's argumenten. Dus ik denk dat u er misschien samen hierna ook wel uit kan komen. Mevrouw en meneer Loos, beide dank voor dit debat. We gaan luisteren naar de soldaat. U hoort het wel. Zachtjes op de achtergrond. Drivers stop. I know this town. I've seen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 On my way, oh, I can't stay for the night. My skin was bulletproof, and my tongue was growing here, but now my arm was wearing out.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 Soldaat, begeleid door Maurits Westerik met If. Anne Soldaat is nu ook te zien op tv in een NTR-serie Jong Talent in Muziek, waarin kinderen begeleid worden op weg naar een groot concert met het Metropoolorkest. Ja, verrek. Tweede kerstdag, hè, wordt dat. Uh, ja, uh, het laatste wat ik heb gehoord, het is 1 december. 1 december? Oh, dat is okay. al heel snel eigenlijk. Hoe, hoe nee, is sorry. dat? Um, ja? Het zijn twee dingen. Het is een programma op tv. Ja? Er wordt 1 december uitge... Dat is een soort masterclass met Mathilde... het jonge meisje op elektrische gitaar. Okay. Er is een concert met het Metropoolorkest. Ja? Dat, is... dat is tweede kerstdag. Ja. Okay. Want, want hoe is dat? Als je, uh, kinderen, Dat zijn kinderen tussen de 10 en 14 of zo? Of 12 en 14, zoiets? Ja, zoiets. Mathilde, waar ik mee te maken heb ja? gehad, is 14 inmiddels. En die begeleid jij dan? Nou ja, Mathilde zat vooral in de jazz. En ze kan heel mooi jazz en zo, maar... Ze ik kan haar... al heel goed spelen. Ja, en heel mooi zingen ook trouwens. En ik heb haar meegenomen naar de wonderenwereld van de rock. En hoe, hoe doe je dat? Want wat, wat, wat, wat kan je dan haar leren? Nou ja, het is een heel ander geluid. Ja. Een heel andere gitaar heb ik haar gegeven. Ik heb, uh, ze had veel naar Jimi Hendrix geluisterd. En dus ik heb er zo als, van... als opdracht van jou? Of, uh... Ja, nou dat, en daar was heel erg in, in geïnteresseerd. Dat lijkt me een mooi opstapje naar die, naar die rock. Want Jimi Hendrix is gewoon een keiharde gitaarrock ja, eigenlijk. Ja, ja. Dus ik heb een zo'n fender de Stratocaster gegeven. Dat is de typische Jimi Hendrix-gitaar. Met zo'n vibrator, zo'n hengel. Ik heb haar een wah-wah gegeven. Ook, ook zo'n zo effect. Je allemaal lekker wat, wat veel Jimmy, kan scheuren en effecten kan precies, maken. Precies, wat Jimmy heeft geïntroduceerd in de muziek. En zo zijn we echt helemaal losgegaan. En ze heeft hele lange haar. Dus we een gegeven moment stond ze te zwaaien met die met haar. Met dat, dat haar. Vind je dat leuk om mensen op die manier ja, te, te begeleiden, te helpen? Ja, dat was mijn eerste... Uh, masterclass of, uh, of, of leer, leerervaring eigenlijk. Dus en en dat, dat smaakt wel naar meer. vind ik echt gek. Uh. Ja, jij krijgt zelf, uh, als het om reacties op jouw laatste album gaat, mm -hmm. heel veel positieve reacties. Ja. Helpt zoiets? Nou ja, je staat wel beter op Goede Goeie recensie. Ja, behalve voor je humeur, maar ook uh, laten we zeggen, als, als voor je carrière als muzikant. Ja, het is... Uh... Uh, zeker via de sociale media merk ik dat het gewoon heel erg leeft. En, en dat zie je terug gewoon in de zalen. Dus dat is fijn. Weet je, Jij wordt voortdurend geroemd, je wordt meester gitarist genoemd, et cetera. Ja, okay, maar uh... maar ik, ik zie je nog steeds niet nummer één in de hitlijsten. Moet dat? Wil je dat? <laughs> nou, het hoeft niet samen te gaan hoor. Je kan. Uh... Nou ja, dan vraag ik het: weet je. Hoe, hoe verhoudt het een zich tot het ander? Um... Ik, ik zie nog steeds een stijgende lijn op mijn oude dag in, uh, in mijn artistieke ontwikkeling. <laughs> ja. En ook in mijn bekendheid. Er wordt steeds druk in de zalen. Dus uh, als, ik een rolstoel, als ik in een rolstoel zit, dan sta ik in de Gelre dom, waarschijnlijk. Ja. Ja. Maar je speelt ook veel bij anderen. Doe je dat ook omdat het moet, laten we zeggen, gewoon financieel? Of omdat je, blijf je dat doen? Of nou, is het goed bij. Dat is al bij. Uh, ik, ik speel bij Tim Knoll in de band bijvoorbeeld. En, en, uh, dat is, dat, is bij, dat is fantastisch om te doen en, en het is mijn brood. Dus uh, ik, ik, ben, ik mag me fulltime muzikant noemen. En Laat dat... ze maar bellen. Laat ze maar bellen. Mailen. Mailen is beter. Uh, Mailen is beter. Ja. Oké, okay, ja, digitaal woorden, net. Hè? Niet meer per brief, maar telefonisch, dan weer wat anders. En we gaan zo direct nog twee keer naar je luisteren. Okay. Dank tot zover. Arne Soldaat. Yo. Deze week hebben we de wereldberoemde Anne Soldaat bij ons... maar vorige week was hier een Belgische muzikant. En die muzikant was in Israël en Palestina geweest... om samen muziek te maken. Die Belgische muzikant vertelde hier dat veel Israëli's niet geloven... dat er door Palestijnen ook muziek wordt gemaakt. Gehersenspoelde terroristen maken nou eenmaal geen muziek. Daar zijn ze niet menselijk genoeg voor. In werkelijkheid maken Palestijnen wel muziek. En ze maken zelfs klassieke muziek. In Ramallah, Palestina, staat een prachtig stijnweefleugel. Dat weet ik zeker, want ik heb er zelf ooit op gespeeld, eventjes. Die eerste Palestijnse Steinway was een cadeau... van de Israëlische dirigent en pianist Daniel Berenboim... voor het Palestijnse Edward Said Conservatorium. Het heeft de Palestijnen een jaar gekost... om hun eerste steinway door de diverse checkpoints te krijgen. De Israëlische veiligheidsdiensten waren ervan overtuigd... dat het ding onmogelijk kon dienen om muziek op te maken... Wat moeten barbaren met Mozart? En trouwens, barbaren hebben niet eens recht op Mozart. Ik beweer al enige jaren dat de manier waarop Israël de Palestijnen behandelt... erger is dan ooit onder de Zuid-Afrikaanse apartheid het geval is geweest. Ook is mij bekend dat de meerderheid van de Nederlanders dat liever niet hoort. De Avro houdt daar rekening mee en heeft mij medegedeeld... dat ik maximaal twee keer per jaar iets over Palestijnen mag zeggen... mits er een aanleiding in het nieuws is. Bof ik even. Welkom in Gaza. Maandagochtend wilde daar iemand... zijn watertank repareren en ging het dak op. Dat was Jalal Nasser, 42 jaar oud. Zijn zoon Hussein van 8 was meegekomen. Een drone schoot een raket af en ze waren op slag dood. Palestijnen horen niet op hun dak te gaan staan. Normale Palestijnen hebben dan een raket bij zich. Souhel Hamada, een 42-jarige man... brengt in Gaza gezuiverd water rond met een tankauto... In Gaza is goed drinkwater schaars, daarom kopen Gazanen water van waterbrengers. Maandag werd de watertankauto van Souhel getroffen door een raket. Hij zelf en zijn tienjarige zoon kwamen om. Moet je maar niet gaan rondrijden met een tankauto. En zo ongeveer, terwijl ik dit woensdag opschreef... ging in Tel Aviv een bom af in een bus. Tien gewonden. En het gek is, die busaanslag voelde ik toch als belangrijker dan die inmiddels 160 doden en 600 gewonden in Gaza. Dat wilde ik niet, maar ik zag direct dode kinderen in een bus vormen in Israël. En dat beeld maakt toch directere en meer gevoelens los... dan het verwoesten van 800 tamelijk willekeurige huizen in Gaza. Iets in mij blijft vanwege mijn opvoeding en vanwege de geschiedenis... onvoorwaardelijk achter het dappere Joodse volk staan. Vijf keer in Palestina geweest, alles gezien... En nog steeds kost het me moeite werkelijk te zeggen wat ik daarvan vind. Ik denk dat wel meer mensen dat hebben. Dus ik begrijp de AVRO wel. Liever niet te vaak over Palestina. Daarom is nu het woord aan Jehouda Shaul. Hij was soldaat in het Israëlische leger en diende in de Gaza-strook. Jehouda is niet buitengewoon op Palestijnen gesteld, nu niet en toen niet. En dat is verder ook nergens voor nodig. Deze Jehouda Shaul, een echte Israëli, heeft gezegd, en ik was daarbij... Wij soldaten van het IDF hebben, wij ons, hebben ons tegenover Palestijnen gedragen als SS'ers. Niet mijn woorden, de zijne. Nu mijn woorden. Al 65 jaar worden Palestijnen vernederd, onteigend en ontmenselijkt. Gaza is een gevangenis, de Westbank ook. Miljoenen mensen zitten opgesloten achter muren en hekken. Niemand ziet ze ooit nog. Soms schieten de Palestijnen raketten af. Dan zien we ze weer even, als strepen aan de hemel.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 ANUB Verkeersinformatie. Er staan 15 files. Een paar daarvan vallen op. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 7 kilometer voor knooppunt Hoeverlaken. Op de A2 vanuit Amsterdam. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden bij Oude Kerk aan de Amstel. Twee rijstroken zijn dicht. Loopt daar vooral vast op de A10 Zuid richting Amersfoort. Tussen knooppunt de Nieuwe Meer en knooppunt Amstel staat 5 kilometer. Omrijden kan het beste via de A4 en de A9. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedendag, Welkom terug weer. Vanuit de kroon. Aan het Rembrandtplein in Amsterdam. ik gitarist Wiek Heijmans over de langste elektrische gitaarsolo ter wereld. Onder andere en nog veel meer rondom elektrische gitaren. En Frits Barend met sportieve hoogte- en dieptepunten. Reageer via Twitter, hashtag AvroVML. Of bekijk ons via de website vrijdagmiddaglife.afro.nl. Jantje gaat slapen, Jantje is moe, doet zijn beide oogjes toe. Heren houdt ook deze nacht over onze Jan de wacht. Amen. Nou, lekker slapen, jongen. Gaan we morgen gezellig naar de film. Nou, Jan, lekker slapen, hè? Jan, Jantje. Jan, slaap je al? Jan? Hé, Jan? Ik lig bijna in vegetatieve toestand. Hé, hey Jan, jemig, daar mag je geen grapjes over maken, hoor. Ik vertoon nu tekenen van minimaal bewustzijn. Jan, hou op, dit is echt niet leuk. Ik krijg zowat een hartverzakking. Nou, dan weet je dat je niet in het Ruwaad ziekenhuis in Spijkenissen moet zijn. Nee? Nou, hou je op met al die nare grapjes. Lekker slapen, nou. Ja, rusten maar. Ja, gaan we morgen gezellig naar de film, hè? De Amour van Michaël Habeke? Nee, natuurlijk niet. Dat is toch geen film voor kinderen? Oh, naar Jachten van Thomas Vinterberg. Hé, hey, nee, lief, wat, wat heb jij vandaag? We gaan morgen naar Alles is Familie. Oh, ja, leuk. Nou, rare man, lekker slapen jij. Hé, hey, man. Ja, Jan. Hier vallen niet zomaar raketten uit de lucht, hè? Nee, Jan, natuurlijk niet. En de M23 kan hier ook niet zomaar komen, toch? De wat? De M23, de rebellenbeweging en Koenkel. Nee, Jan, je ligt hier veilig in je bedje in Nederland thuis ja. bij papa. En mam, hier kan je niks gebeuren. Nee, ik moet alleen wel licht op mijn fiets, hè, mam. Ja, en nou lekker gaan slapen. Is ons huis ook minder waard geworden, mam? Dat weet ik niet, Jan, maar dat is niet iets waar jij over hoeft na te denken. Ja, wij hoeven straks niet in een tand te wonen, hè, mam. Nee, joh. Oké, okay, nee, gelukkig. Want we zijn geen uitgeprocedeerde actieonderzoekers. Nou, nou is het klaar hoor, Jan. Ja. Straks ga je me nog vertellen dat je dat je, je zorgen maakt over je pensioen. Ja, nou zeker weten. Tegen die tijd zou de pensioengerechtigde leeftijd zeker gesteld zijn op 70. Wellicht op 75 jaar, denk ik. He? Ik ben fiscaal al de zaak helemaal aan het dichtkimmen. Mijn... Hé, hey, Jan. Hey, Papi! Hey, jongen. Nou, nou wel trusten, jongen. Voorlopig geen tv meer voor deze jonge man. Trust hem Zo gaat mijn grote, stoere, sterke vent eens lekker slapen. Is nog een verhaaltje, Is nog een verhaaltje. Oké, okay, vooruit. Ja. Nou, er was eens een stuk grond waarom de haverklap Bonje was. Oh. Dat had met allerlei zaken te maken, maar vast stond dat ze op het ene stuk land veel meer en moderner wapentuig hadden dan op het andere stuk land. Ja. En daardoor viel er. Als er bonje was, aan de ene kant stevast veel meer slachtoffers... dan aan de andere kant. Weet jij waar ik het over heb? Ja, hey, hey, pap, dat is veel te gemakkelijk. Dat is Israël en Palestina natuurlijk. Heel goed. Ja, ze hebben zelfs een antiraketsysteem ontwikkeld. Ja, en hoe heet dat? Uh, Kipats Barcel. In het Nederlands? Uh, IJzeren Koepel. Heel goed. Ja, uh, en dan kan Israël met een Tamir-raket mm -hmm. van 35.000 euro per stuk... Ja. een Kassam-raket van een 100 euro van ramat mee uit de lucht schieten. Zo, precies. Ja, en de VS betalen een flink deel van de rekening in ruil voor kennis... Ja. en er wordt zelfs aangedacht om het luchtafweersysteem te gaan exporteren. Heel goed, dus? Dus de kritiek omtrent dit peperduur afweersysteem verstompt. Heel goed, jongen. Ja. Nou, Jan, maar lekker snapen nou, hè. Hey, he. hey, pap. Ja, jongen. Jij staat je DNA niet af als je het moet, hè? Waarom niet? Ik, ik heb toch geen gekke dingen gedaan? Nou, ik hoop het niet, pap. En zonde van Ajax, hè, pap? Ach, de Europa League is toch ook mooi? Ja, hè? Bestaat een leven buiten deze planeet, denk je? Dat lijkt me wel, lieverd. Ga er maar eens lekker over dromen. Dromen over Mars. Ja. Dag, lieverd. Trusten, pap. <lacht> Bas Hoeflaag, Pieter Bouwman en Marjan Luif. Het lijkt misschien wel alsof we in Nederland tegenwoordig alleen nog maar met dance-muziek te maken hebben. De succesverhalen over Tiesto, Dirty Dutch, Stromingen zijn namelijk niet van de lucht. Toch blijft andere muziek waarin de elektrische gitaar een grote rol speelt ook onverminderd populair. Om dat instrument te eren is er in Amsterdam in december een groot elektrisch gitaarfestival. Amsterdam Electric Guitar Heaven heet dat. Wiek Heijmans organiseert dat en hij is hier. Welkom Wiek. En natuurlijk ook Frits Barend gaat het zo direct over de sport hebben... Uh, uh... Liefhebben liefhebber van lange elektrische gitaarsolo's? Ja, tuurlijk, uh, tuurlijk. Daar ben ik, ik me groot geworden. Zoals? Jimi Hendrix. Jimmy. Ja, dat is, dat is, dat is wel een hele goede, toch? Meteen een goede... Ja, is is ja, van... ja, er is net weer werk van hem gevonden. Ongeveer de Godfather. Er is net weer werk van hem gevonden. Nieuw werk? Ja ja, oh, ja. ja, hoorde ik laatst op de radio. Oh, kijk aan. Wist jij dat, Wik? Nee, nog niet. Dat weet Frits dan weer. Ja. Waarom uh, de, de, de Amsterdam Electric Guitar hebben Wik? Ja, net wat je zegt. Het is een onverminderd uh, populair instrument. Niet alleen bij, uh, bij uh, 40-plussers, zou ik maar zeggen, zoals wij. Maar, uh, maar ook bij kleine kinderen op, uh, op de lagere school. Wij hebben net een, uh, een heel groot project op 13 basisscholen in Amsterdam gedaan. Waar kinderen vanaf zeven jaar op school, onder schooltijd, elektrisch gitaarles kregen. En als jij met een elektrisch gitaar een gemiddelde basisschoolklasse ingaat en je gaat even een beetje scheuren op dat ding, zou ik maar zeggen. Staat ze in, no in no time staat die klas op zijn kop. En dus is de elektrische gitaar... niet alleen maar een fantastisch, kameleontisch instrument... wat in alle mogelijke muziekstijlen... tegenwoordig gebruikt wordt. Als een heel is een compleet instrument. Maar het is ook dus een vehikel... om mensen die normaal niet zo snel met zelf muziceren in contact komen... om die enthousiast te krijgen om zelf muziek te gaan maken. Een ja. van jullie, of, of jullie hoofdgast... Uh, uh, die is, is Andy Summers van de Police. Laten we heel even een stukje van hem laten horen. Oh, nou. Ja, ik dacht, hij gaat ook nog een beetje... Meer doen dan alleen maar. Dit. Maar het duurt even. Er komt ie. Nou ja, goed. En die zelfs van de police, hoofdgast. Want... Ja, het gaat, want het gaat niet alleen maar om snelle noten en veel noten. Het gaat vooral om goede en mooie muziek, dit festival. En dus is het is ook echt absoluut niet bedoeld voor gitaristen. Ja, ook. Oh. ook maar niet alleen voor gitaristen. Want? Want er is alle mogelijke fantastisch mooie muziek uit India en uit Afrika, uit Australië. Uh, klassieke muziek. Uh, ja, jullie hebben twintig acts geloof ik? Hè? Uh, op die avond in de Melkweg. Ja, dat is zeg maar de openingsavond. Die heet dus ook Bring on the Night. Want Andy Summers gaat samen met de klassieke grootmeester, klassieke gitarist Ben Verdery. Een hele mooie versie van Bring on the Night spelen als opening van het festival. En verder is Andy Summers ook nog een paar keer meer te horen. We maken echt een portret van hem. Hij zal op 12 december Jan Akkerman ontmoeten in het muziekgebouw in het Ei. Maar waarom hebben jullie hem gekozen? Omdat hij eigenlijk uh, heel veel verschillende soorten muziek in zichzelf heeft. Toen hij een jongen was, toen luisterde hij heel veel naar jazz. Hij was een enorme Thelonious Monk-fan, bijvoorbeeld. En... Daarna was hij al in de jaren zestig heel erg actief in, uh, in Londen in die tijd. Onder andere Eric Clapton, die heeft, die heeft zijn uh, Les Paul overgekocht... na heel lang zeuren, omdat de zijne gestolen was. En hij heeft de volgende dag de hele beroemde doorbraakplaat... Uh, met de Cream gemaakt met de Les Paul van Andy Summers. Alleen Andy Summers Poppy was, Story. Ja, ja, ja. ja, het is een wandelende Story. Hij heeft nog vijf ja. minuten met Hendrik zelf gejamd. Ook nog. Hij is lid geweest van de Animals. Hij is lid geweest van de Soft Machine. Genoeg met, redenen. Hij speelt Villa Lobos. Dat is, is hey, klassieke muziek. Dat is allemaal 40 plus. Ja. <laughs> het is dus, jullie willen vooral veel, veel variëteit, begrijp ik. Jullie ja, willen ook uh, uh, uh, als gimmick, of, of, of misschien wel meer dan dat... de langste gitaar-solo ter wereld creëren. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, dat is heel eenvoudig. Je begint op een open A-snaar. Dat doe je een seconde of twee. Dan mag je daarna 29 seconden precies zelf weten wat je doet. En dat is even voor... de, de technische informatie voor de gitaristen die mee willen doen. Ja, en daarna... Um, ja, maar goed, volgens mij... Nou ja, goed, dat is een snaar op de... Goed, ik, ik zit thuis met gitarist. Ja, ja. Ik doe dat... Wat, wat, hoe, ja, wat, moet ik nou, naar wat jou dus... toe komen? Moet ik dat voor, nee, voorspelen? Nee, wat jij gaat doen is, jij, jij, jij uh, neemt je solo op... van yeah. bij elkaar 30 seconden, begint en eindigt op die A. Vervolgens worden al die solo's die jij... Uh, via je videootje uploaden. Hè? Dat is heel, ah, simpel. Dat is heel yeah. simpel, videootje uploaden. Dat is de kern van het verhaal. Yeah. Worden aan elkaar geplakt. En dat wordt bij elkaar een oneindige solo. Maar het gaat niet zozeer over de lengte van de solo. Oh. Ons gaat het steeds, net als in het festival zelf... over de variëteit in de muziek. Hè? Dus het kan keiharde metal zijn... wat je hoort in het festival of tijdens een solo. Maar het kan ook hele mooie jazz zijn. Zachte, romantische, ja. noem maar op. Ja. Harry, Harry Saxioni verschijnt hier ook? Harry Saxioni, die verschijnt... is dus een van de beroemde Nederlandse gitaristen. Abs absoluut, maar uh, voor ons is de grote man als het gaat over elektrisch gitaar... en dat is in de wereldwijd ook zo zeker uh, erkend, is Jan Akkerman. Die, hm. die, die is ambassadeur. Nee, bij natuurlijk. Ja, die maar die goed, doet Harry en, ook. En, ja. en Harry is een fantastisch gitarist, maar niet nee, specifiek niet elektrisch. op elektrisch. Nee. Even vragen en, of een anders meedoet. Die zit hier toch? Ja, hebben, dat is echt, ik hoorde dat hij er was vanmiddag. Yeah. En we hebben het echt zo vaak over Anne gehad van die moet er zijn. Yeah. En zo zijn er nog heel had veel... Want ook een reputatie als ja, gitarist natuurlijk. Waanzinnige gitarist. doe je mee? Ik heb vanuit mijn ooghoeken gezien dat, dat het hele event uh, plaatsvond, ingezegd. gezegd. Uh, maar ik, ik doe niet mee, nee, volgens mij. Nog niet die, deze eerste Wat keer. betreft die langste gitaarsolo, als het moet dan ga ik wel het laatste duwtje geven om uh, in dat... Uh, ga je naar het Guinness Boek? Of ga je daar ook voor, of niet? Dat, zou zomaar, kunnen. dat ja. zou zomaar kunnen, maar ik ga vooral voor heel veel mooie variëteit. Ja, en precies. daarvoor zou het fantastisch zijn als jij meedoet. Gewoon 30 seconden eventjes opnemen, uploaden. Afgesproken nu meteen even. En ja. Ja. Meteen. Ja. Ja. Hoe zou dat kunnen? beginnen in A en eindigen in A? Ja. 30 seconden? Het is nu elektrisch. Het is niet elektrisch. Natuurlijk. Het, is niet elektrisch ah, is nee. het is niet elektrisch. Het ja, nou, is niet elektrisch. Het is niet elektrisch. Dat klopt, maar dat vergeven we inderdaad. Oh, bedoel, daar gaan we toch gewoon niet al te ingewikkeld over doen. Kijk, er is heel erg veel. Wat gebeurt er uh, uiteindelijk dan? Ja. Want hij zegt Kinders Book of Records. Maar wat gebeurt er uiteindelijk dan met die hele lange solo die jullie. Nou, hebben? bijvoorbeeld uh, wat, wat we, we voorlopig gaan doen is in het slotconcert op 16 december in Paradiso. gaat Eddie Zoe, die overigens zelf ook een solo geüpload heeft. Uh, die, gaat, die gaat daar een prijs uitreiken aan iemand die die, uh, die, die solo geüpload heeft. Een hele macho solo heeft hij gedaan, hè? Zoals zo scheur en bleren. Heb je ja, gehoord? Ja, de, ja. Zijn, de meeste ja. elektrische gitaristen hebben daar last van, toch? Ja, Gewoon allemaal hard, overste de hard overstemmen en, en zo. Ja, dat, dat, ja dat, dat, zi dat, zit er, dat zit er wel in. Maar dat is, dat is gelukkig niet het enige wat je met dat instrument kan. Heb je wat je met elektrische gitaar hebt ook die passie met elektrische viool? Ik hoorde André Rieu... Mm woensdag voor de wedstrijd ajax Borussia Dortmund. Ja, ik zag het ook, ja. Het was wel mooi, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik vond het ook mooi. Ja, want jij komt uit de klassieke muziek, toch? Uh, ja, nou ja, ik ben typisch zo'n hybride geval... Van, uit een kla uit klassiek, klassiek muziek. Maar geweest. is diezelfde passie er ook bij violisten? Nou, weet je wat het is? De elektrische viool wel swingelt namelijk. Maar Frits, het, het, het verschil is dit. De, de viool is een, ja. is een wereld aan zich. Ja. En die wordt dan vervolgens elektrisch uitversterkt. Ja, ja. En te, terwijl de elektrische gitaar is, is een elektrisch. ding... Als, dat is geconcepteerd als, als een elektrisch apparaat. Ja, ja. Dat is gewoon echt iets totaal anders. Omdat, ja. omdat je dus uh, uh, een, een, een toon uh, zo in zijn kern elektrisch laat zijn. Hè? Dus ja. zo dicht als wij nu met onze mond op deze microfoon zitten, ja. zo, zit, zo zit een gitarist op jouw oor, een ja. elektrisch gitarist, ja. vanwege die uitversterking, omdat dat... Maar omdat ja. ja. het Wat ging eigenlijk door... te... minder over de techniek, die vraag volgens mij dan over het enthousiasme. Nee, maar kijk, we... ja, maar enthousiasme gaat, gaat over muziek. Ja. Zo, dit, dit, dit kan dus dat kan je niet ook zeggen. Dat gaat, dat gaat natuurlijk. Tuurlijk. Oké. Okay. Alleen, even één ding ja. zeggen. Tot je kan dus één stijltje pakken, maar je kan ook zeggen, nee, de schoonheid zit in het boeket van alle stijlen bij elkaar. En dat is wat jullie graag en willen dat bereiken. Is waar het over gaat. En wat, wat gezien en gehoord kan worden op die Amsterdam Electric Guitar Heaven... van 7 tot en met 16 december in Amsterdam. Je kunt natuurlijk ook nog zelf je solo uploaden... op www.longestguitarsolo.com. ik Frits Barend, nu weer een wat langer stukje... dan 30 seconden van Anne Soldaat. Comes in stages, and you never know just when. I, I can call my mo just anytime, anywhere. the fever Aan de soldaat. En tijdens deze uitzending kwam er ineens iemand binnenlopen met een koffer en een standaard. En er bleek een trommel in te zitten. En die is er nu bij gaan zitten. Dat is Bram Hakkans. Die doet de percussie. Welkom aan de soldaat. En uh, Maroitje Westrijk natuurlijk nog. Hoorde u met een Mai Tai. Hoofdredacteur van Helden, een nieuwe exemplaar, uh, heeft hij voor ons meegenomen. Uh, Frits, de tops, gaan we mee beginnen. Oké, okay. uh, ik zag verlost, ontlas ik een interview met Tyler Hamilton. De wielrenner die uh, ooit Olympisch kampioen werd en betrapt is op doping. De omerta gebroken heeft door te praten over doping. Hij zat ooit in de ploeg van Lance Armstrong, de US ploeg, En hij heeft bijgedragen aan de val van Lance Armstrong... en helaas ook een aantal uh, goedgelovige journalisten. Helaas... Uh, nou ja, er zijn een aantal journalisten natuurlijk meegetrokken ja. in die val van Lens Armstrong. Als je altijd in Armstrong geloofd hebt en uh, nooit kritisch bent geweest... Goed, voldoende kritisch om tot masker ben je meegegaan, de val vind ik. Ja, maar misschien wel terecht dan. Nou ja, die val, ja, dat is uh, helaas een ja, Sorry, Maar goed, Lijkt hij uit. zegt dus, bijvoorbeeld uh, Steven de Jong heeft uh, aan Sky... die was ploegleider bij uh, Sky, heeft hij bekend dat hij doping heeft gebruikt... is meteen ontslagen... Uh, maar nogmaals, ik zeg steeds, maar dat is geen crimineel daarvoor voor mij, Steven de Jong. Dat is Lens Armstrong wel, wat hij had een heel netwerk, een soort maffianetwerk van doping. Maar wat zegt hij nu? Uh, de waarheid betekent dus ontslag. Levi Leipheimer, woord, die reed bij Quickstep, heeft ook bekend dat hij doping heeft gebruikt. Het is ontslagen bij Quickstep. Mm -hmm. En dan zegt hij, notabene door Patrick LeVervre, de ploegleider van Quickstep... toch ook geen engeltje... Met andere woorden, hij suggereert dat die Patrick de Verver ook wat ja. Engelanders weet van doping. Dus stelt Hamilton: vertel nu de waarheid, en je vindt nooit meer een baan. Lieg en je blijft zitten waar je zit. Het is een straf op eerlijk zijn. Nou ja, dat is wel heel tragisch. En hij heeft gelijk, de leugen regeert vaak het leven. En de leugen wordt vaak beloond. Ik hoorde van net binnen Benedict Fiek bij jou in het programma... Een prachtige uitspraak doen. Er is volgens mij geen enkele regel... die gebiedt dat je de Telegraaf de waarheid zou moeten vertellen. <laughs> ja. John, echt, er is geen enkele regel die gebiedt... dat je aan de Telegraaf de waarheid moet vertellen. Ja, dat, dat, dat is, gaat, is advocaat in. van Baderha. Ik zal hier niet meedoen aan uh, beeldvorming. Dat is een kickbokser. Maar die had ja. zelf de Telegraaf opgezoekt, opgezocht, opgezocht. Om daarvoor zijn verhaal te doen hoe goed het met hem gaat. Dus ook misschien moeten we die waarheid dan maar in mm. twijfel trekken. Maar jij vindt eigenlijk dat als renners zeggen... ik geef toe, ik heb gebruikt... dat ze dan eigenlijk verschoning zouden moeten krijgen. Nou, ik gewoon... vind... Die jongens die in de jaren 2000 uh, zagen dat Lens Armstrong... voor het Michael Bogert heeft nooit Amstel Goldrace... heeft één keer de Amstel Goldrace gewoon een Nooit Bas Luik. Kwam net tekort. Vijf keer. Wij spreken tweede. Uh, bij het wereldkampioenschap kwam hij net tekort. Ik kan me voorstellen dat Michael Bogen denkt: God, had ik maar wat meer gebruikt, of had ik ook maar gebruikt wat die jongens gebruiken. Het is dus heel frustrerend als jij altijd net tweede of derde wordt. Mm. en verslagen wordt door een renner die het jaar erop niet ziet. of die het jaar daarvoor ook niet gezien hebt. Michael was het hele jaar. Dus ik kan me voorstellen dat het voor die renners in die tijd gebruikt hebben. Maar uh, ik vind ook dat je nu aan waarheidscommissie moet. laat ze het maar vertellen en geef ze een half jaar schorsing. of laat ze wat geld terugstorten. hebben een goed doel. Maar voor mij was ze niet eeuwig uitgestoten te worden. Dik geïnteresseerd in wielrennen? Op de radio, ja, leuk. De nou, nou, televisie leuk te is, leuk, ja, is leuker. Televisie is leuker. Ook, maar je ja, ja, ja, voelt wat... gewoon Chanelis en zo, dat is geweldig. Hmm. We, we hebben, we hebben we volgens die... mij weinig tijd, Frits. Oh, dus voor... ik denk dat je moet gaan kiezen. We hebben nou, nog twee minuten. Uh, dan uh, Boudewijn Zende die is assistent geworden bij uh, Benitez, bij Chelsea. En die Benitez, die had gezegd... Uh, als je het niet doet, schiet ik je dood... Dus dan moet je je voorstellen, dan zegt Boudewijn Zenderbelt zijn vrouw... die zegt, Benitez heeft gebeld. en zegt, zij, schatje, wie is Benitez? Zegt hij, nou, dat is het nieuwe trainer van Chelsea. Ja. Die heeft gezegd, als je geen assistent van mij wordt, schiet ik je dood. Wat raad jij, wat raad jij me aan? En dan stel ik ze voor dat die vrouw zegt, doe het niet. Hij is het geworden, kortom. Ja, hij is het geworden, ja. <lacht> uh, en dan dan. we hebben vorige week een oproep ja. gedaan... om uh, voor uh, de omhaal een mooi woord te vinden. De bicycle kick in uh, Engeland, uh, Valroek, zie je. Er zijn mooie namen gekomen. Hip-hop schop, op de kop schop, samba <lacht> Uh, Zweefbengel, luchtfiets. Maar ik ga voor het San Marcootje of de Ibrahimo -fiets. Ja. Ibrahimo fiets. of het San Marcootje. En uh, deze week uh, heeft Max 6 bij uh, AC Milan ook net zo'n goal gemaakt. Net zo mooi. Ook prachtige omhaal. Dus wat is het, een San Marcootje of een Ibrahimo fiets? Uh, Twitter naar afro -vml. afro-vml. afro ja. En dan wil ik weten, wat moet het worden? Zeggen wij te volgen een saam marketje. een gratis abonnement op Helden. Ja. Je, hebt nog, je, mag, je kan er nog nou, één doen, denk ik. Uh, Ajax was natuurlijk heel erg tegenvallend. Dan even kort de Arena en het uitschakelen van PSV en Twente. Wat denk jij dat de Arena is? Een stadion? Ja, nou, dat is dus geen stadion. De Belastingdienst noemt dat een gebouw dat ter beschikking gesteld wordt aan derden. <laughs> en waarom zegt de Belastingdienst dat? Dan kunnen ze meer uh, belasting innen. Oh. Nou, de Arena wil een sluitende begroting hebben. Die organiseren af en toe een concert, zoals met de toppers. Waar ja. doen ze geen subsidie voor aan te vragen. En dan worden ze daarvoor gestraft door een hogere belastingaanslag. Dus ik zou de mensen van de Kuip aanraden. Bouw een, bouw een stadion en in van geen gebouw. <laughs> ja. Want je geeft gelegenheid aan maar derden. Maar het gebeurt wel, die toppers spelen er wel natuurlijk. Dus een soort bordel ben je dan eigenlijk? <laughs> ja, het Nee, goed, de Zit ik ineens dat te denken. Ja. Die deed alsof ze kerk waren, hoefden ze ook geen belasting te betalen. Misschien moeten ze dat doen. Uh, dat is ook daar een goed idee. Bij, Frits, ja. ja. okay. Frits Barend met tops en flops. En ik dank Wiek Heimans voor zijn college over de elektrische gitaar. Zo direct meer in vrijdagmiddag. Live.